4 uur. Lotlewin met het NOS-journaal. Daar zijn hele wijken door de modderstromen verwoest. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. Maar het rampgebied is moeilijk bereikbaar. Omdat bruggen zijn ingestort en de belangrijkste toegangsweg is onbegaanbaar. Bij de overstromingen zijn zeker 250 doden gevallen. Ook zijn er zo'n 200 gewonden. Twee mannen die in Arnhem hand in hand over straat liepen vannacht... zijn door een groep jongeren mishandeld. Bij een van de mannen zouden ze tanden uit zijn mond zijn geslagen... met een betonschaar. Het homostel liep naar eigen zeggen over straat... toen een groep van zes tot acht jongeren begon te schelden... en hen belaagde. De politie heeft twee verdachten van 14 en 20 opgepakt. De andere daders zijn nog spoorloos. De vrouw die is opgepakt na de fatale woningoverval deze week in Arnhem is weer vrijgelaten. Donderdagavond werden een man en een vrouw opgepakt nadat hun huis was overvallen. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man die na de overval omkwam. Vermoedelijk een van de overvallers. Waarschijnlijk hebben de bewoners hem achtervolgd en aangereden na de overval. De vrouw blijft nog wel verdachte, maar volgens de politie is er geen reden om haar nog langer vast te houden. De man zit nog wel. Vast. Voetbal dan. In de Eredivisie heeft Vitesse gewonnen van NEC. Dankzij twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel... won de ploeg uit Arnhem thuis met 2-1. Eerder dit seizoen eindigde de derby in Nijmegen in gelijkspel. Toen werd het 1-1. Dankzij de winst staat Vitesse voorlopig op de vijfde plek in de Eredivisie. NEC blijft op de veertiende plaats staan, net boven de degradatiezone. En dan het weer, zon, maar ook stapelwolken bij maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht lokaal wat motregen. Morgen eerst grijs en later komt de zon erdoor. Dit was het NOS -journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat Viede tussen Woerden en Bodegraven, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk, drie rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Rotterdam en Den Haag kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 in de studio van CFM. Dat kan trouwens heel eenvoudig via wwwzfm lifenl Wat uh, collega Albert Jan denkt dat hij kan vliegen. Ja, ja dat is wel leuk. Nee, jij kan niet vliegen, Albert Jan, maar je gaat wel vliegen. Vlieg op, man. Ja, vlieg op. Vlieg op. <laughs> vlieg erop. Je de Penta Kata, de single van Ricky Martin... na het en weer van 4 uur... Welkom terug, Sanford op zondag. U drie alweer, derde laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Natuurlijk volgen wij, u ook, volgen wij ook in de derde uur de ronde van Vlaanderen, de wielerklassieker. En natuurlijk de ontwikkelingen tussen Ajax en Feyenoord. Maar voorlopig is daar 2-0 en wij hebben de beelden niet. Maar dus dan gaan we ervan uit dat Ajax de zaak achter dicht gegooid heeft. Zo van nou 2-0 dat is genoeg. Dus nog om het nog even te gaan. Straks tussen, na kwart over vier krijgen we natuurlijk de eindstanden... van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Dan hebben we natuurlijk om half vijf het dieren van de week. En die luistert naar de naam Kippie. En waarom, die nou naar, waarom deze kater nou naar Kippie wordt genoemd... dat hoort u allemaal om half vijf. Het gedicht van de week blijft nog even spannend. We zijn in zware onderhandelingen in welke het gaat worden. Maar in ieder geval liefhebbers van het gedicht van de week... om kwart voor vijf komt hij er weer aan. En uh, na een tweetal plaat hebben we natuurlijk ook nog een pitch report. Want er is nieuws uit de wereld van de Formule 1. En alles wat daarmee samenhangt. Volgende week de race in China. Die begint op uh, zondag op Nederlandse tijd 8 uur. 8 uur in Spaanse tijd ook 8 uur. Dus dat komt wel goed uit. Uh, dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En nogmaals kijken doe je via wwwzfm livenl kan je 24 uur per dag kijken in onze prachtige studio aan de Tolweg 10A. Zandvoort, een hele goeiemiddag, het derde helaas laatste uur van Zandvoort op zondag... met nog heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Clean Bandit. Hier is Rockabye. She works tonight by the water...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 een mooie combi hè deze single Clean Bandit samen met Jean-Paul en Rockabye de laatste schede single inderdaad van de uh, band Clean Bandit jawel en daar gaat Albert-Jan door. dag Albert-Jan dag lekker naar Spanje toe, je hebt gelijk hier is Holiday in Spain The Countercross en Bluff ik kan nergens heen maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen ze heeft flessen vol te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 Als je maar wel weer terugkomt, uh, Albert Jan. <laughs> nou, nee, daar moet, ja, moet je nog over nadenken, denken, <laughs> Ja, dat moet je nog over nadenken ook. Nou, wie weet, wat is valdevel. dat nou weer? Wie wat wie is de de de dat nou weer? Ja, lekker. Joh, de Holiday in Spain, uh, Bluff en de Counting Crows. Ja, voor Albert Jan, die naar Spanje toe gaat. CFM, Race Radio, Pit report. report. Ja, daar gaan we weer de wereld van de Formule 1 gaan we induiken. en... Uh, Uiteraard zijn we heel benieuwd of er nog progressie gaat komen in de auto van Max Verstappen. Max Verstappen laat zich niet van de wijs brengen door de ontdekking dat er aan zijn Red Bull nog flink gesleuteld moet worden. om Mercedes en Ferrari bij te kunnen houden. Het is geen drama, al dus, Max. Het doel was uiteraard om iets verder naar voren te zitten. zei de 19-jarige Formule 1-coureur afgelopen vrijdag. bij de presentatie van het programma van de racedagen in Zandvoort. We rijden nog steeds vijfde en pakken punten. Ik weet zeker dat we nog gaan verbeteren. De mogelijkheden zijn enorm. Verstappen finishte de eerste Grand Prix met van het nieuwe seizoen... afgelopen zondag in Melbourne als vijfde. Deze week werd bekend dat de Limburger nog wat langer moet wachten... op de nieuwe motor van Renault. Die moet zorgen dat de Red Bull kan wedijveren met Mercedes en Ferrari. Een upgrade van de Red Bull is beschikbaar... tijdens de vijfde race van het seizoen in Barcelona. Maar de nieuwe motor kan pas geleverd worden... voor de zevende race in Montreal. Ik wist dat het even zou gaan duren met de motor... en het is met één race uitgesteld. We moeten in zijn geheel verbeteren en ik denk dat het... Ik bij het juiste team zit om dat snel te kunnen realiseren. Het is nu eenmaal zo en het is niet anders. We proberen zo snel mogelijk updates aan te brengen. Aan de Red Bull wordt hard gewerkt. De bolide staat vrijdag, afgelopen vrijdag bijvoorbeeld alweer in de windtunnel al dus verstappen. Ook over de volgende race op 9 april in China... op een circuit met een lang rechtstuk... maakt de coureur zich niet al te veel zorgen. Het is een heel lang uh, stuk en we proberen efficiënt te zijn... en enigszins de snelheid erin te houden. Vorig jaar stond Red Bull daar ook op het podium. Al dus Max Verstappen. We hebben nog een gaatje te dichten zoals al bleek uit het vorige bericht. Al dus Verstappen over het verschil tussen zijn Red Bull bolide... en die van Mercedes en Ferrari. Zeg maar een gat, maar daar wordt hard aan gewerkt. De openingsrace van het Formule 1 seizoen afgelopen zondag in Melbourne... liet zien dat de RB13 zowel qua chassis als PK's... nog tekort schiet ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Motorleverancier Renault komt half mei voor Barcelona met een kleine update... en een maand later in Montreal met een serieuze verbetering. Eén lichtpuntje bij de komende race volgende week in China... zal het chassis van de RB13 wel al met enkele updates zijn uitgerust... Ze zijn druk bezig in de fabriek om de downforce van de auto te verbeteren... al dus voor stappen. Aan de vleugels zal je in China waarschijnlijk wel het een en het ander kunnen zien. Dan naar Kees van der Grind. Het is Kees van der Grind een doorn in het oog... dat Pirelli tegenwoordig de exclusieve bandenleverancier is. In zijn tijd als bandenspecialist van Bridgestone... bestonden er stevige concurrentie tussen de merken als Bridgestone... Goodyear en Michelin. Als liefhebber vind ik het een groot gemis, aldus van der Grind. Die vanaf begin de jaren negentig nauw betrokken... was bij de successen van Ferrari en met Michael Schumacher. Waarom laat je Red Bull en Mercedes wel tegen elkaar rijden... met verschillende motoren, maar niet met verschillende banden? Het argument dat ik altijd hoor is dat je een groot probleem hebt als je voor de verkeerde banden hebt gekozen. Ja, dat is zo. Zowel qua merk en type als qua strategie. Maar met de verkeerde motor heb je ook een probleem. Vraag dat maar aan de mensen bij McLaren, die met de Honda motor op dit moment toch behoorlijk gehandicapt lijken. Formule 1 moet de absolute top zijn, zowel qua rijden als qua technologie. En tot slot, Mick Schumacher heeft na een periode van zwijgen weer iets over zijn vader Michael gezegd. Niet over de toestand van de voormalige Formule 1-coureur... maar over wat papa Schumi allemaal voor hem heeft betekend. Mijn vader is mijn idool, simpelweg omdat hij de beste is. Hij is mijn rolmodel, al dus de 18-jarige coureur... tegenover het Duitse RTL. Mick wil zijn vader achterna en hoopt ooit ook te stralen in de Formule 1. Mijn doel is wereldkampioen worden, maar ik wil op mijn eigen manier doen. Ik wil volledig uitgeleerd zijn als ik in de Formule 1 instap. Wat de toekomst brengt, dat gaan we zien. Nick is in ieder geval goed op weg. Hij komt dit jaar uit in de Formule 3. Heeft een ambassadeursrol bij Mercedes en wordt begeerd door de Ferrari juniorenprogramma. Via president Jean Todt, die met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher samenwerkte bij Ferrari. Nick is een speciaal jongen. Ik kan alleen maar vragen... Uh, zet deze jongen niet langer te veel onder druk en laat hem zijn gang gaan. Over de toestand van Schumacher Senior heerst nog altijd veel onduidelijkheid. De Duitser liep, zoals gezegd, eind 2013 tijdens een skivakantie bij een val... hersenletsel op en lag nadien lang in coma. Tot zover het uh, racenieuws uh, bij CFM. Nou hebben wij een uh, verzoekplaat uh, binnengekregen, Albert-Jan. Meen je dat? Nou ja, dat meen ik. En <laughs> nou is het zondag, dus we mogen hem draaien speciaal voor Rappa. Is hier Katootje van Wim Sonnevelds. Katoetje naar de botermarkt te gaan, naar de botermarkt te gaan, ze vermaakken wat ze vol. Ze vermaakken wat ze vol, ze vermaakken wat ze vol, ze vermaakken wat, wat ze vol. En ze maken van boter een dominee, een dominee, pardoes. In de karrek, in de karrek zere in de karrek, in de karrek zere dominee. Een dominee, dominee, een dominee, en mijn zuster die ik die, die, en mijn zuster die ik die, die, en mijn zuster niet, ik Maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardon. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de kerk, in de kerk, zij de dominee. In de kerk, in de kerk, zij de dominee. Een domi, dominee, een domi, dominee, Emma's sister, kitty, kitty, Emma's sister, kitty, Emma's sister, kitty. Kark, in de karrekunde karrekse de dominee. In de karrekunde karrekse de dominee. Een domi, dominee, een domi, dominee. Hebben zuster die het kind. zuster die het kind. Hebben zuster die, heet, die En ze maak je van motor een kastelein. Een kastelein, paardels. Huis betalen, huis betalen, zij de kastelein. Huis betalen, huis betalen, zij de kastelein. Zij je zeg je Kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de kark in de kark zie de dominie. In de kark in de kark zie de dominie. Een dominie, dominie, een dominie, dominie. Heb een suster die, die, heb een suster die, die, heb een suster die, die. En ze maakte van boter een baroness, een baroness portoos. In de slieter, in de slieter, zij de baroness. En de slieter, in de slieter, zij de baroness.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 Ja, het gaat maar door, hè, je hoorde De single van uh, Wim Sonneveld. En een domino, nee, of zoiets. En dat was een cadeautje. Domi, domi, domi, domi, nee. En Domino, nee domino, Maar dat moet wel een hele oude, trouwe luisteraar zijn, ja. Ja, hij, hij was speciaal <laughs> voor jou. De single van uh, Wim Sonneveld, we hebben met plezier voor je gedraaid. Ja, dat allemaal bij wel Top Zondag. We zijn nog bij je tot aan vijf uur vanmiddag, zo meteen om half vijf. Het dier van de week. Kippie, we hebben een kippie in aanbieding. En om kwart voor vijf krijgen we weer het gedicht van de dag. En nog heel veel mooie muziek, waaronder deze van Alexander O'Neill. What's Missing? Twee hey, platen bewijzen echt een uh, muziekmix, hè Albert-Jan? No. Eerst Wim Sonneveld een katoontje, en Katoontje. Daarachteraan uh, deze van uh, Alex en uh, O'Neill. En What's Missing, een heerlijke disco klassieker uit de jaren 80. Nou, de wedstrijden die voor uur drie gestart zijn in de eredivisie... waaronder uh, de klassieker Ajax-Feyenoord. Die zijn inmiddels ten einde. Ja, en uh, Ajax-Feyenoord is uh, geëindigd in een 2-1... Voor Ajax. Dus het blijft spannend. Met name voor het landskampioenschap. Want Feyenoord heeft in de negentigste minuut... weten terug tegen te scoren. Nog door Kramer. Maar het mocht niet meer baten. Eindstand Ajax-Feyenoord. Derhalve 2 tegen één. En Dan Ado Den Haag tegen Rode JC, Daar is flink gescoord door Ado. Het werd 4 tegen 1. En om kwart voor vijf hebben we nog... FC Twente ontvangt thuis Go Ahead Eagles. Oké, okay, tot zover de wedstrijden in de eredivisie. Ja, het kippie gaat er zo meteen aankomen, Albert john Hij ligt al klaar. Uit het Kippiehok, of kippie, niet? Het kippie ligt al klaar. Oké, okay, heel goed. Het dier van de week, daar hebben we het over. Dat krijg je te horen na het volgende plaatje. De single van The Weekend en Daft Punk en I Feel It Coming. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just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 TV Stamvoort begint het weekend altijd heel erg goed op de radio. Elke vrijdagmiddag uh, tussen drie en vijf kun je luisteren naar de Euro Breakdown. En daarin uh, Prinsdits, Morris, Mulder, de 40, best hits van Europa. En ook deze van de weekend en Daft Punk staat genoteerd in onze hitlijst. hoor. Uh, I feel it coming. Ja, het is twee over half uh, vief. Tijd voor het uh, dier van de week. Kippy. Een beetje nors kijkt deze grote rode kater in de camera. Maar... Uh, uh, in maar dat is onze Kippie. Totaal niet. Hij is dus geen Nors. Hij is niet Nors. Gewoon een gezellige, wat verlegen rode kater. Kippie heeft tijden, tijden, uh, uh, heeft tijden als schuiladres een kippenhok gehad. En vandaar de naam Kippie. Omdat hij nog ongekastreerd was en hij last had van zijn ogen... is hij naar het asiel gekomen. Bij controle van de dierenarts bleek dat hij last te hebben van entropion. En dat zijn naar binnen krullende oogleden. Dat is pijnlijk en slecht voor zijn ogen en daar is hij toen direct aan geopereerd. Ook had onze kip een blaassteen en deze is inmiddels ook verwijderd. Helemaal opgeknapt en wel is kip nu op zoek naar een leuk en rustig huis met een tuin. Vanwege de blaassteen die hij had, moet, die hij, had, moet hij wel speciaal voer krijgen. Hij is op zoek naar een rustig huis waar hij de tijd krijgt om te wennen, eventueel met een leuke vriendin. En als u de foto ziet van Kippie... dan bent u al snel gevallen voor Kippie. En waar verblijft Kippie? Kippie verblijft momenteel in het dierenthuis... Kennemerland, Keeselstraat 5, de Zandvoort. En is, uh, het dierenthuis is geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennenmaland.nl. Want ook Kippie verdient een thuis. En ook Kippie staat op de CFM-app. Dus daar kun je de foto van uh, Kippie zien. En hij zoekt een uh, eigen huis, een plek onder de zon. Ja, Dus ga snel naar de Keeselstraat nummer 5... voor uh, een van uh, de leuke dieren die daar zitten te wachten op een nieuw huisje. Jawel, jawel. Dan gaan wij ondertussen draaien de single van het Goede Doel. Hier is...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 Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad ervoor. jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in het bad Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houdt ook. Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg gelukkig was oh.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 was Madonna en Crazy for You. Ja, we gaan nog even terugblikken naar de <coughs> wedstrijd van vandaag uit de divisie Ajax tegen Feyenoord. Ajax pijnigt Feyenoord in klassieker. Ajax heeft Feyenoord vanmiddag in de tweede klassieker van het seizoen niet alleen met drie dure verliespunten opgezadeld. De Amsterdammers sloegen ook een bres in het zelfvertrouwen van de eeuwige aardsrivaal. Dankzij een dominant optreden werd de koploper in de arena op een 2-1 nederlaag getrakteerd. Feyenoord moet nog met zes duels te gaan snel de rug rechten... want woensdag krijgt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst... angstgegner Go Ahead Eagles alweer op bezoek. Eerder dit seizoen werd in Deventer de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Ajax, dat nu nog maar drie punten achter de koploper staat... ontvangt midweeks AZ. Het doelsaldo tussen de nummer 1 en nummer 2 is ondanks de nederlaag... nog steeds in het voordeel van Feyenoord plus 10. Waar Ajax in de aanloop naar het duel te maken had met tegenslag... ...blessures bij Casper Dolberg en Amin Younes... ...begon het onheil Feyenoord bijna direct naar de aftrap. Lasse Schöne deelde de Rotterdammers na 53 seconden om exact te zijn... ...een mokerslag uit. De Deense middenvelder van Ajax schoot verwoestend raak... ...na een makkelijke gegeven vrije trap. De arena ontplofte en ging massaal achter de thuisploeg staan... In de, tweede, in de tiende minuut kreeg Feyenoord een tweede tegenvaller te verwerken... en opnieuw was dat een flinke. Nicolai Jurgensson moest met een liesblessure naar de kant. Michael Kramer kwam in het veld voor de Deense topscorer, maar met de tweede spits binnen de lijnen... was het aanvalspel van de Rotterdammers niet zoals normaal. Feyenoord was bovendien slordig en verre van fel. Ajax had de zaakjes een stuk beter op orde en slaagde erin om Feyenoord onder druk te houden. Een kopbal van Erik Botengin en een vrije trap van Jens Toornstra waren speldeprikjes die André Onana gemakkelijk onschadelijk kon maken. Aan de andere kant hoefde Younes niet in te grijpen bij een levensgrote kans van Bertrand Traoré. De dribbelaar uit Burkina Faso speelde zich knap vrij. Snelde alleen op de Australische goalie af, maar hielp de mogelijkheid vervolgens om zeep met een hard schot dat over de lat vloog. Even later viel de tweede Amsterdamse doelpunt dan toch. De net als Traoré sterk spelende Hakim Tsihek werd op de rand van het strafschopgebied helemaal vrijgelaten. Waarna de Marokkaan bij de tweede paal David Neeres kon bedienen. De Braziliaan had genoeg aan een intikkertje om de score te verdubbelen, 2 tegen 0. Feyenoord leek na de rust de rug te rechten, maar de opleving bleek van korte duur. Ajax nam na een uur spelen het heft weer in handen... en creëerde met name dankzij Zielek kans op kans. Traoré was na meerdere sterke dribbels dribbel, echter niet scherp in de afronding... terwijl een schot van invaller Nouri en een kopbal van Davidson Sanchez... door Jones uh, konden worden gekeerd. Zelfs schoot Zielek nog een keer hard naast. Een hard gelach voor Peter Bos, aangezien de Amsterdammers het verschil in doelzelden gezien de kansen flink had kunnen verkleinen. De late tegentreffer in een harde knal van afstand van Kramer was op die manier extra pijnlijk. Het, dat het verschil in punten dankzij zijn sterke spel van 6 naar 3 werd verkleind, zal de trainer echter goed hebben gedaan met het oog op de restant van de titelrace. Tot zover. Oké, okay, nou, het was in ieder geval uh, wel een uh, mooie wedstrijd voor Ajax. Hè? Ja, En dan moeten we ook een uh, plaatje gaan draaien voor uh, alle ajax die op dit moment aan het luisteren zijn. Hier is Bob Marley tezamen met de Whalers en Three Little Birds. Dat de single van Bob Marley. Jawel, daar komt hij aan. Het gedicht van de dag. De ode aan de Sanfoortse scharop. Je kwam in mijn leven in het jaar 2017. Ik weet nog goed mijn eerste glaasje. En heb de smaak, de smaak inmiddels herkend. De smaak zilt zoet.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 Ja, daar krijg je in één keer dos van, hè, Albert-Jan Moet je wel op rekenen. Ja, <laughs> zeker. De Oede aan de zonvoetjes schar op. Wat een lekker biertje is dat? zeg, oh, Als een barman naar, naar huis gaat, heb je helemaal niks, hè? Ja, dus schiet ook niet op je Het terug. Is tijd om de laatste slok te drinken. Het is mooi geweest. De barman wil naar huis. De muziek. Stel de laatste keer ons liedje. Vandaag ben jij de pop, dus kom ik veilig thuis. Heb je nog wat te vertellen? Hou het kort en doe het vlug. Wil je nog een uurtje zitten? Kom dan morgen. Als ik buiten kijk, dan wordt het al wat licht. De muziek speelt de laatste keer ons liedje. Het is de vandaag de barman op het jan. Jee, termineken. Acht minuten voor vijf uur en dan de kroeg Dicht dichtgooien. In mijn stamkoel draaien ze dat altijd s'nachts om drie uur, maar dan ben ik er nooit meer bij. Nee, toch niet, hè. De barman wil naar huis. De zingel van Walter Kroes slaapt mooi aan op het gedicht van de dag. De Ouddaande Sanfordse scharrel. Jawel. Jawel. Ja, en nou is het normaal gesproken al een geweldige plaats. Deze van uh, Daryl en John Oates en I Can't Go For That. Maar als je dan hier de live versie hoort, is hij nog beter hè Ja, prachtige uitvoering. Prachtige uitvoering, I Can't Go For That. Alweer het ene laatste plaatje wat betreft dit programma Zandvoort op zondag. Ja, wat gaat er voor de rest van de avond, middagavond nog gebeuren bij CFM? Nou, die, laten, we, laten we eerst even. even, even dus we kunnen de finish natuurlijk van de Ronde van Vlaanderen, de klassieker, niet meenemen. Want het is met er nog iets meer dan 12 kilometer te gaan. Is een grote kans hebben de Belg Gilbert. Want die heeft een voorsprong van anderhalve minuut op het, de achtervolgende groep. Dus dat houdt u te goed. Dat kunt u straks bij Studio Sport ongetwijfeld zien. Maar wat voor de klassiek liefhebbers van onze CFM, even het volgende. Vanavond is er natuurlijk weer CFM Klassiek, uh, samengestelde gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen van 7 tot 9. Maar vanavond uh, kunt u ook, uh, hem ook live bekijken via de webcam, want uh, vanavond is er eenmalig CFM Klassiek live in de studio van, van 7 tot 9 uur. Hoofdmoot uh, vanavond zal les, uh, de carnaval des animaux zijn van uh, saint saint dat is de hoofdmoot, maar daarna natuurlijk aangevuld met diverse andere klassiek. In ieder geval vanavond live uh, in de studio van 7 tot 9 uur. CFM Klassiek, samenstelling en presentatie in handen van onze collega Ruud Janssen. Oké, okay, en normaal gesproken zeggen we dan tot volgende week. Tot over veertien dagen. Veertien dagen? Jeetje, jij ja. gaat even weg. Het is niet anders. Nee, oké, okay, nou gezellig. Ik ben er volgende week uiteraard wel weer. in Zandvoort op zaterdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en een hele fijne zondagavond. En tot volgende week. Dag, doei Doei doei.